Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Naar aanleiding van de dreigende situatie in het Midden-Oosten... heeft de Amerikaanse voetbalbond besloten... een trainingskamp in Qatar te annuleren en in eigen land te blijven. Na de Amerikaanse aanval van gisteren... waarbij in Irak de Iraanse generaal Soleimani werd gedood... is de angst voor nieuwe aanslagen groot. Ajax en PSV gaan vandaag wel gewoon naar Qatar voor hun trainingskamp. Daar was vooraf veel kritiek op... Het land neemt het niet zo nauw met de mensenrechten... en bij de bouw van de stadions voor het WK voor over twee jaar zijn veel doden gevallen. In Irak nemen vandaag duizenden mensen met een uitvaartprocessie afscheid... van de Iraanse generaal Soleimani en ook van de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis. De twee mannen werden gisteren met de acht anderen gedood bij een Amerikaanse luchtaanval. Soleimani was de tweede man van Iran achter de opperste leider Ayatollah Ghamenei. De gedode militieleden worden in Baghdad begraven. De begrafenis van Soleimani is volgende week in Iran na drie dagen van nationale rouw. Later vandaag worden zijn stoffelijke resten naar Iran overgebracht. In Cambodja zijn zeker negen mensen omgekomen toen een flatgebouw van zeven verdiepingen instortte. 18 mensen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald. Geprobeerd wordt om een slachtoffer dat al zo'n 15 uur vast zit in de ravage te redden oorzaak van de instorting is het slechte materiaal... dat voor de bouw van de flat is gebruikt en het gebrekkige onderhoud. De eerste aflevering van de talkshow van Eva Jinek op RTL 4... heeft ruim 1,7 miljoen kijkers getrokken. Dat is ongeveer twee keer zoveel als het programma... meestal bij de publieke omroep trok. De publieke omroep vult het gat dat Jinek en Jeroen Pauw... op de late avonden op NPO 1 achterlaten... met de nieuwe talkshow Op 1 die maandag begint...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 En gefeliciteerd met de nieuwe huis. Dankjewel. Dankjewel. je weet, ja, Je, nou, weet, je nou, weet dat het een zeker risico is gedragen om mij uit te nodigen bij jullie. De vorige keer dat ik hier was viel de zender uit. Ja. En met de kerstuitzending bleef het nieuws maar doorlopen. Dus ik hoop, dat, ik hoop dat de techniek vandaag wel blijft werken. Nou, met Jelmer gaat het helemaal goed. Met die <laughs> voert een strakker hier, dus dat gaat allemaal goed komen. Maar we hebben nog meer onderwerpen, hoor, in dit uur.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 Um, ja, en uh, wat je natuurlijk in Zandvoort wel hebt, is die ja, de echte typische kustplaats. Nou ja, kust, uh, met uh, uh, wat, ik, wat ik ook wel eerder het harmonica-effect genoemd heb. Van, uh, ja, in de winter relatief overzichtelijk, alhoewel het wel heel druk was de afgelopen periode uh, in het dorp. Uh, ja, en in de zomer, gewoon een enorme uh, explosie van mensen die hier komen uh, overnachten en, uh, en recreëren. Dus dat is al een enorm verschil. Dat is uh, grootschalig, uh, kleinschalig. Uh, de in, in, inwoners van zo'n uh, stad met meerdere kennen die spreek je een stuk minder. En nu loop uh, uh, je loopt hier op straat en er wordt gewoon een burgemeester geroepen.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 Nou ja, kijk, als je uh, van oudsher zoals ik uh, veel in Zandvoort komt om te recreëren, ja, dan kom je niet van nature in, uh, in, in Noord heel vaak. Behalve als je er een keer doorheen fietst.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 en daar heb ik mijn eigen stijl in. Het is natuurlijk heel anders dan als wethouder. Want dan ja, ja. heb je je te houden aan de orde van de voorzitter. Um, maar goed, ik vind, nee, dus ik vind, ik vind, daar vind ik het niet zo in verschillen. En ook als ik, ik volg veel andere gemeenten. Dan ja, um, is het uh, politiek zoals het eigenlijk overal bedreven wordt. Ik zag uh, een aantal ogen opengaan toen u, uh, ik ben hier de voorzitter riep. Er was een, een, een beetje gekibbel tussen GroenLinks en, uh, en OPZ. En daarna wordt het een stuk rustiger in, uh, in de vergaderzaal. Uh, emotie haalt u aan. Uh, die laatste vergadering ging daar zeker mee uh, gepaard. Het ging over de, uh, over de Venters en uh, over het Warentorenplein. Dat gaat over bouwen. Daar hebben we gisteren ook het een en ander over gehoord. Ja. Uh, net zat hier uh, Ernst Brokmeijer, die had het ook over bouwen. Het wordt wel aangehaald, maar gaat er ook wat gebeuren? Ja, kijk.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 men krijgt een beetje het idee dat uh, de, die organisatie zijn dingetje doet. En, uh, en niet luistert naar wat er in het dorp leeft. Ja, ik, heb, ik heb de ervaring aan de andere kant ge, gezien. dat vanuit de organisatie zeer intensief overlegd wordt. met Jan en alle man en, en heel veel partijen. Um, maar goed, op het moment dat mensen dit soort signalen geven. Mm -hmm. dan uh, is het niet meer dan logisch om met elkaar aan tafel te gaan. En nogmaals, de, de, uh, het circuit en de dus hebben echt hun eigen standige taak daarin. Zij zijn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 En uh, ja, als er dan twee deelnemers zijn, dan ga je daar niet een hele middag uh, de zaal voor open houden, zeg maar. Hoe creatief is de CREA-club? Uh, heel creatief. Uh, hoe breed is dat? Van, dat is heel van, breed. Tot, uh, nee, tot wij, nee, nee, wij, wij knutselen meer, zeg maar. We hebben ook een brei club en een schilderclub.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 Die, die wou ook nog eens even duiken, maar die kon, nee, is... ja, ik heb hem net gesproken en daarna is hij nog gegaan. Het was ja, heel, een liftopsleut, maar ze waren er al uit ook. Dus, uh... Ja, goedemorgen Zandvoort, daar zijn we weer en uh, ja, dit deel uh, met Brandweer Zandvoort aangeschoven. Ja, Brandweer Zandvoort uh, valt ook deels onder de vrijwilligers, waar we het al uh, uh, uitgebreid over gehad hebben. Hoe, hoe is de verhouding?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 Uh, of, of een loodje. Ja, 40, cent. 40, cent ah, okay, cent. 40 cent Dus ja, ik hoop dat het maar uh, Gehoor aangegeven gegeven wordt. Dat we een mooie vuurstapel kunnen gaan, uh, gaan bouwen. En bij het schuitergat kan ook nog. Bij het ja, schuitergat is Ja, bij dat de... is op de, op de dag zelf geloof ik. Staat de gemeente daar met, uh, met een kar en die neemt dan die bomen in.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 Uh, wij weten voorlopig weer genoeg. Nou, het, was rustig, het was rustig in antwoord En we gaan Dat woensdag uh, naar een gezellig feestje toe. Zeker. Meneer van dank u wel. Ja, jullie bedankt. Dank u wel. Struinen, geen hond op het strand, geen kuilen, geen duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn, weer ik pijn. En ik ijs, weer, de langs mijn wang. En ik glij weer en dat er bij weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt, ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk, Een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de stad begraafd. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vraag. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud. Liever kwijt een rijk. Ze zegt, ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk. Meter vooruit als die steenmeeuwen. De zout en sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier, maar ze kan mijn bloed drinken. En we doen de man hier dan behalve zingen, Zing het naar de foto's aan de muur van mijn kinderen. De vinders in de buit, die zijn allemaal dood. Er komt een zure lint voor door de keel omhoog. En de foto van de beest lijkt te veel op mij. Ze zegt, ik ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk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 Tu m'as promis We Ik